Uur. Frits Zemmelkamp met het NOS Journaal. In Den Haag hebben zich vier jongens bij de politie gemeld vanwege de mishandeling van een 71-jarige man. Dat gebeurde maandag. De man was nog in staat om naar huis te lopen, maar werd daarom wel en overleed later in het ziekenhuis. De jongens die zich hebben gemeld zijn 13, 14 en 15 jaar, ze zijn aangehouden. In de zaak zitten nu vijf jongens vast. Woensdag meldde zich al een jongen van 14. Zijn voorarrest is vandaag verlengd. In Arnhem is de operatie Market Garden herdacht. Het offensief dat in 1944 een einde moest maken aan de Tweede Wereldoorlog. Het liep stuk op de Rijn. In de Eusebesiuskerk in Arnhem was een herdenking met hoge gasten. Op het Airborneplein werden kransen gelegd. En bij de John Frostbrug was een concert met onder meer André Hazes en het Gelders Orkest. Saudi-Arabië heeft journalisten doorboren leidingen en gesmolten en verbrande olieinstallaties laten zien... na de dronaanval op het staatsoliebedrijf. Het complex is de grootste olieverwerkingslocatie ter wereld. Door de aanval moesten de Saudis de olieproductie deels stil liggen en liepen de prijzen op. De productie is volgens de Aoudis eind deze maand weer op peil. De politie in de Haagse Schilderswijk heeft vanmiddag gepraat met buurtbewoners... naar aanleiding van een onderzoek naar wangedrag door agenten. Het gedrag van vier tot acht agenten wordt onderzocht. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan buitensporig geweld en discriminatie... Buurtbewoners die met de politie hebben gesproken hebben het over een goed gesprek. In de eerste divisie heeft FC20 zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Enschedeers, die vorig jaar nog in de eerste divisie speelden, verloren thuis de derby tegen Herakles. Het werd 3-2 voor de ploeg uit Almelo. Het weer, vannacht helder en tussen de 5 en 9 graden. Lokaal kan een misbank ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Zondag nog een graadje warmer, maar dan is er ook kans op een regen- of onweersbui. Dit was het Enemersjournaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege wegwerkzaamheden staat er file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. De hoofdrijbaan is daar dicht. Het kost 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 maar afscheid van hem, want je ziet hem nooit meer terug Ik kan alleen nog maar naar je toe Iemand moet iets doen Nee, je gaat niet met hem naar Vandaag Vandaag ik je hier uit. Ik moet het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 Ja, ja,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 De zomer van ZFM. ZFM zal voort en zal voort. 106.9 FM. ZFM. I keep fighting voices in my mind it's day I'm not